Sinds het begin van de industrialisatie is er niet zoveel broeikasgas in de atmosfeer gemeten. Meteorologen van de VN zeggen dat de hoeveelheid CO2 blijft toenemen. Ze komen met nieuwe cijfers vanwege de klimaattop in Kopenhagen die over twee weken begint. De EU heeft de VS en China opgeroepen om met duidelijke doelstellingen te komen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De Amerikaanse en Europese beurzen hebben een goede dag gehad. Nadat de koersen vorige week flink waren gedaald... krabbelden ze op door positief nieuws over de woningmarkt in Amerika. De Nasdaq en de Dow Jones boekten een winst van zo'n anderhalf procent. De Europese beurzen stegen tot 2 tot 2,5 procent. Ook door gestegen prijzen van grondstoffen. ING-klanten die bankieren met een iPhone kunnen last krijgen van een computervirus. Volgens internetbeveiligingsbedrijf F-Secure kan het virus zich alleen verspreiden op iPhones met illegale software. Gebruikers komen op een vals inlogscherm terecht. ING waarschuwt ervoor op zijn website. In Duitsland is een bankmanager tot een voorwaardelijke zelfstraf veroordeeld omdat ze geld van rijken had doorgesluis naar rekeningen van arme mensen. In twee jaar tijd haalde ze 7,6 miljoen weg bij de rijken. Omdat de vrouw, die bekend werd als elektronische Robin Hood, zichzelf niet verrijkte, besloot de rechter dat ze alleen een voorwaardelijke straf krijgt. Omdat veel arme mensen grote schulden hadden, is van de 7,6 miljoen euro 1 miljoen euro definitief verdwenen. Zo'n 10.000 klanten van kabelmaatschappij Ziggo in Zwaag en Horen hebben bijna de hele avond geen signaal gehad. De klanten hadden daardoor geen tv, maar een deel van de klanten kon bovendien niet bellen of op internet. De storing was het gevolg van blikseminslag in een elektriciteitskast van Ziggo in Zwaag. Het weer, vooral in het noorden enkele buien. De zuidwestenwind blijft hard aan zee. Morgen wat zomer in de loop van de ochtend gaat het weer af en toe regenen en het blijft hard waaien. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. CFM. Discovered. I guess I just don't ever want it to end about Fuck